1 uur. NPO Radio 1. Het Govert van Brakel en Margreet Reintjes. Goedemiddag. Zometeen bij ons op de perstribune John Den Braber. Tegenwoordig geïnterviewd die artiesten als Don McLean en Kim Wilde. Maar ooit was hij heel goed in fietsen, wielrennen om precies te zijn. We spreken hem straks. Nu eerst het NOS Journaal met Dorald Megens. De Koerdische enclave Afrin in het noordwesten van Syrië... die is in handen gevallen van Turkse militairen en Syrische rebellen. Dat zegt de Turkse president Erdogan. Afrin-seermerkezi, Türk silahlı kuvvetlerimizin desteğindeki... Özgür Suriye ordusu mensupları tarafından... bu sabah 8.30 itibariyle tamamen kontrol altına alınmıştır. De Turkse president Erdogan. Correspondent Lucas Waagmeester nu. Lucas, die verovering, hoe is die nu plotseling gegaan? Nou, vooral heel snel. De stad was in de afgelopen dagen al omsingeld... door Turkse troepen en Arabische milities met wie zij samenwerken. De Koerdische militie daar, de IPG, die zei zich te gaan verzetten. Ze voorspelde al een stadsqueria tegen die Turkse troepen... in Afrinstad, in het stedelijk gebied daar, maar... Ja, opvallend is dus dat die guerilla uitblijft. De IPG heeft er kennelijk voor gekozen te vluchten, de stad te verlaten. In de afgelopen dagen was al een, een grote stroom vluchtelingen uit die stad eh, op gang gekomen. Hè. Volgens de Verenigde Naties een kleine honderdduizend mensen. En de strijders hebben dus besloten om samen met die burgers eh, ja, weg te gaan. Ja. Vermoedelijk naar een gebied meer in het oosten van Syrië... Eh, dat nog in handen is van de Koerdische milities... Waardoor dus de Arabische milities en die Turkse troepen... afgelopen nacht ja, relatief gemakkelijk uh, stad binnen konden trekken. Dan nou hoorden we net uh, Erdogan. Groot gejuich. Geldt dat ook voor de rest van de Turken? Ja, dit wordt gezien als een belangrijke overwinning hier. Hè. De overgrote deel van de Turkse bevolking, ook de oppositie... Uh, staat achter, stond in de afgelopen weken achter deze operatie. Uh, omdat zij dit zien als een noodzakelijke militaire interventie... tegen uh, Koerdische milities langs de Turkse grens. Uh, uh, ze zien, dit, uh, ze zien die, die milities als een bedreiging... voor Turkije's nationale veiligheid... De regering heeft ook erg op die trommel geroffeld in de afgelopen weken. Dit is echt verkocht als een nationale strijd. De, de nationalistische trompet zou ik maar zeggen is opgeblazen. In de regeringsmedia was dit een grote pro-Erdogan-show. Hij is echt neergezet als de succesvolle commander-in-chief van deze operatie. Ja. Aan de andere kant, ja, iedereen in Turkije die openlijk tegen deze operatie was... dus duidelijk wel echt een minderheid van de Turken... Maar die is in de afgelopen weken ook echt vakkundig de mond gesnoerd. Hè, met arrestaties, met intimidatie. Dus ja, op die manier heeft de regering ook de eensgezindheid... in het land wel uh, afgedwongen, kun je, ja, je zeggen. Ja, dan hebben ze de, de, de stad ingenomen. Mensen van de IPG zijn weg en de Koerden uh, zijn weg. Maar hoe moet het nu verder in, in Afrin? Hoe moet het met de achterblijvers? Nou, er wordt echt de vraag wat Turkije daar kan... Hè, zonder de steun van de burgerbevolking. Want volgens de Turkse regering... Zijn de Turkse troepen daar geen bezettingsmacht? Maar geven zij Afrin terug aan de rechtmatige eigenaar, zegt Erdogan? En, en, en zijn die dorpen en steden in Afrin dus bevrijd van de IPG? Nou ja, dat impliceert dat de burgerbevolking blij is met de komst van Turkse troepen. Maar dat is maar heel erg de vraag, want de bevolking van Afrin is bijna geheel Koerdisch. Um, en, en, en een groot deel van die bevolking heeft dus zeker ja, historisch gezien weinig affiniteit met Turkse militairen en met hun Arabische milities... die daar nu zijn binnengetrokken. Vanochtend is in Afrin stad bijvoorbeeld ook een Koerdisch standbeeld... neergehaald door die Turkse troepen. Dat zal door de burgerbevolking daar toch niet echt worden gewaardeerd. Turkije veroverde eerder een strook Syrië langs de grens toen op IS. Uh, in dat gebied is de bevolking overwegend Arabisch. Dus dat is een heel andere realiteit. Het wordt echt afwachten hoe Afrin, hoe de Koerdische bevolking... in Afrin deze Turkse aanwezigheid gaat slikken. Hoe de burgerbevolking daar uh, ja, gaat reageren uh, op deze overwinning. Lucas Waagmeester vanuit Turkije, Dankjewel. Onderzoekers van de OPCW, dat is de organisatie... die strijdt voor een verbod op chemische wapens... die komen morgen naar Engeland vanwege de aanslag met gifgas op een Russische expion volgens Londen was de aanval met een Russisch gifgas Moskou zegt van niks te weten De Russische EU ambassadeur die suggereerde vanochtend zelfs dat het gas ook vanuit een Engels laboratorium vlakbij de plek van de aanval kan komen Porton Down as we now all know is the largest military facility in the United Kingdom that has been dealing with chemical weapons research en het is eigenlijk only 8 miles van Salisbury. Twee weken geleden werden de ex Kripal en zijn dochter... bewusteloos gevonden in Salisbury. Op hun lichamen werden sporen gevonden van het gifgas Novichok. Minister Johnson van Buitenlandse Zaken reageerde geërgerd... op de suggestie dat het gifgas mogelijk in Engeland is gemaakt. De uh, reactie van de uh, Russische ambassadeur to de EU... met zijn satirische suggestie. Dit is niet de response van een land that really believes itself. To be This is not the response of a country that really wants to engage in getting to the bottom of the matter. Boris Johnson, Skripal en zijn dochter liggen nog in kritieke toestand in het ziekenhuis. Onder het motto 'geen racisme in de raden' wordt er in Amsterdam gedemonstreerd. De actie is georganiseerd door het Comité 21 maart, Dat is de dag van de gemeenteraadsverkiezingen komende woensdag. Verslaggever Ewout de Bruin is in Amsterdam. Ewout. De gemeente heeft uh, nogal wat maatregelen genomen om geweld te voorkomen. Uh, wa want ze verwachten daar confrontaties of zo? Ja, er worden inderdaad uh, confrontaties verwacht tussen de groep demonstranten. Hier een hele breed georganiseerde groep demonstranten. En uh, tegendemonstranten, waarschijnlijk aanhangers van de PVV en uh, het Forum voor Democratie. Want uh, het wordt hier niet heel openlijk gezegd... maar daar gaat toch het belangrijkste deel van die demonstratie uh, tegen tegen de opkomst van de PVV en het Forum voor Democratie... dat hier natuurlijk in Amsterdam ook meedoet in de gemeenteraad. Dus er zijn tal van maatregelen genomen. Je ziet hier op de DAP dit moment vooral heel veel politie en heel veel pers... en nog wat minder demonstranten misschien heeft... Dat wel wat met de kou te maken. Maar um, er wordt dus in die tocht die we zo meteen gaan lopen... naar het Museumplein nog wel wat tegengas verwacht. Je mag daarom geen stokken en messen bij je hebben. Lijkt me überhaupt heel verstandig als je de stad in gaat in Amsterdam. Ja. En de politie heeft aangekondigd dat als het uit de hand loopt... of heel ongezellig wordt, dat ze dan vrij snel gaan ingrijpen. Er zijn veel politie en pers op de been, uh, maar niet veel demonstranten, begrijp ik dat? Ja, het zijn er inderdaad nog uh, niet heel veel door. Ik heb uh, de afgelopen tijd hier uh, meer demonstraties uh, meegemaakt. Onder andere voor uh, Syrië. En uh, uh, ja, nu uh, zijn er ongeveer zo'n 300 mensen. Uh, de afgelopen weken waren het er vaak heel veel meer. Ja. Maar misschien voegen zich uiteindelijk nog mensen bij hè, als we zometeen uh, gaan lopen. Maar het is nu rustig, het is gemoedelijk. Uh, ouders met kinderen. En uh, uh, nou ja, uh, het kan ook best heel gezellig worden. Ja. La, Laatst, wat willen ze nou eindelijk? Dat, dat, dat, dat comité 21 maart, wat is de bedoeling? Ja, ze willen dat de uh, uh, moslims die in Nederland leven, onder andere. Dat die niet misbruikt worden in de campagne, dat die niet gepolariseerd worden. Dat er een eerlijk beeld wordt gegeven van hoe het gaat hier in de Nederlandse politiek. Dat is een van de dingen die ze zeggen dat ze willen. En daarom demonstreren ze dus nu, omdat ze zeggen dat de PVV en het Forum voor Democratie misbruik maken van een aantal moslims hier in Nederland. En nou ja, die mensen wegzetten en daardoor garen spinnen. Ewout de Bruin bij een vreedzame demonstratie in Amsterdam. Dankjewel. De man die in een Amerikaanse rechtbank pedoseksueel Larry Nasser aanviel... geeft het geld weg dat voor hem is ingezameld. De vader, van wie drie dochters werden misbruikt door de sportarts... wordt niet vervolgd voor zijn aanval in de rechtbank. Het geld dat voor hem werd ingezameld om zijn proceskosten te betalen... geeft hij nu aan vier organisaties die zich inzetten voor slachtoffers van misbruik. In Pakistan zijn twee artsen die met een poliocampagne bezig waren... gedood door Taliban-strijders. Bij die aanval kwam ook een politieman om het leven... Veel mensen in Pakistan geloven dat de inentingscampagnes een Westers complot zijn om moslims te steriliseren. De VVD wil niet ingrijpen als bankiers miljoenen salarissen verdienen, maar als de bank in de problemen komt, dan moeten ze hun bonussen en andere extra's inleveren, vindt VVD-fractievoorzitter Dijkhoff. Zei hij in WNL op zondag, naar aanleiding van de ophef over het salaris van ING-topman Hamers. Het NOS journaal. 110 miljoen Russen kunnen vandaag stemmen voor een nieuwe president. President Poetin zelf meldde zich vanochtend... bij het stemlokaal in de Academie der Wetenschappen in Moskou. Het is vrijwel zeker dat hij de verkiezingen gaat winnen... zegt correspondent David-Jan Godfroy. En dat is ja vooral toch omdat het grootste deel van Rusland nu eenmaal achter hem staat en zich onder die acht tegenkandidaten eigenlijk geen enkele serieuze bevindt. En die rol die had tot op zekere hoogte gespeeld kunnen worden door Alexei Navalny, de belangrijkste oppositieleider, maar die mag niet meedoen omdat hij een veroordeling tot een voorwaardelijke gevangenisstraf als zijn broek heeft. Een veroordeling overigens die zijn aanhangers beschouwen als politiek en precies bedoeld om te verhinderen dat hij aan die verkiezingen mee kan doen. Overigens had Poetin met nou, vooral die, die verkiezingen ook wel gewonnen, hoor. Om zeven uur vanavond worden de eerste uitslagen verwacht. Dan de Eredivisie. Er wordt gespeeld tussen de nummer 3 AZ en FC Groningen. Dat is terug te vinden op de dertiende plaats. Chris Wobbe, is AZ ook de betere ploeg? Ja, ze krijgen de meeste kansen. Maar geen enkele kans is nog benut. En hetzelfde geldt voor S Groningen. 0-0 nog altijd... Na 40 minuten voetbal in een koud, guur en winderig Alkmaar. Maar het is wel een vermakelijke wedstrijd. Bijzonder moment in de 11e minuut. Toen werd er geapplaudiseerd voor Lennart T. En dat is nou juist een spits van VVV Venlo. Die speelt dit weekend niet omdat hij bloed doneert om een leukemie-patiënt te helpen. En dat nieuws ja, dat mag op veel warmte en waardering rekenen. Binnen de voetbalwereld en zo ook in Alkmaar. Dus gedurende de 11e minuut een minuut lang... Applaus voor Lennart Lennartie. En daarna begon AZ met meer gieten te voeren over dit duel. Er kwamen kansen, er kwamen mogelijkheden. Grote, kleine, nou noem maar op. Alles is langsgekomen. Maar of Sergio Pad. Of uh, ja, het vizier van de Alkmaarse spelers was niet helemaal scherp. Maar geen van de mogelijkheden ging erin. FC Groningen vooral in de beginfase. Even gevaarlijk. Maar daarna voornamelijk AZ in balbezit. Nu ook weer met Jahan Baks, De uitblinker van de middag. Jahan Baks gaat om zijn directe tegenstander heen. Geeft de bal laag voor. Kan er geschoten worden door Maar Zijn schot wordt keurig geblokt door Zevuik. Die zich ervoor gooit En dus wordt de bal geblokt. En staat het nog altijd 0-0 in Alkmaar. Hoe ja, het verder gaat, horen we straks hier op deze zender in de pers tribune ...en in uh, Langs de Lijn na twee uur. Het weer nog zonnig is het, alleen in het zuiden wat bewolking. Maximum temperatuur vandaag twee graden boven nul. De wind zwakt wat af, blijft wel overal droog. Komende nacht kan het weer wat matig gaan vriezen. Morgen is het dan opnieuw flink zonnig en dan wordt het plus vijf graden. NPO Radio 1. Max. Welkom bij deze schoenvres. de Op De perstribune. Met Margreet Rijntjes en Govert van Brakel. Goedemiddag. En wij heten welkom John Den Braber, oud-wielrenner. Dag John, fijn dat je er bent. Goedemiddag. Oud-wielrenner, ja, de koppen zich af van het wielerseizoen. Milaan-San Remo gisteren. De primavera, dat is eigenlijk toch wel het begin van het klassieke wielerseizoen. Heb je gekeken? Zeker. En wat vond je? Um, ja, het was een beetje een koers en histoire. Uh, ja. het, was een, het was een redelijk saaie wedstrijd met een hele mooie winnaar. Dat is eigenlijk altijd hè, bij Milan Sanremo. Bij de Poggio aan het eind wordt Het was ja. spannend natuurlijk. Ja, maar ook eigenlijk de aanvallen. De eerste vroege vlucht was meteen weg. En uh, het was ja, een, een hele mooie aanval van Nibali. En daardoor uh, toch nog wel een mooie, mooie winnaar. Vond je het knap dat hij bij de Poggio wegkwam? De laatste, de laatste klim en dat hij die vreselijke afdaling zo snel voor elkaar kreeg? Nou, dat is natuurlijk een van de beste dalers uh, van het peloton. Dus uh, dat hij wegbleef, dat zat er wel dik in. Maar iedereen weet dat het wordt gedemoreerd En dan moet je wel mee kunnen natuurlijk. Dus ik ah. vond het echt... Uh, en ik, ja, ik vond het ook wel jammer dat iemand als Dylan Groenewegen daar niet reed. Nee. Toch, als je kijkt dat Juwen ook tweede wordt, uh, kwamen veel renners naar de streep. Dus, uh... Had je het zelf gedurfd, zo, zo naar beneden te gaan? Nou, toen ik jonger was wel, denk ik. Niet ja. Fijn dat je er bent. Graag gedaan. Twitter mee met hashtag de Dit uur volgen we ook uh, voetbal. AZ tegen Groningen. Daar staat het nog steeds 0-0. En verder de sportfavorieten van misschien wel de bekendste banketbakker van Nederland. Haha. En Ron, natuurlijk Kassie kijken. Reality TV, hè? Ja, het is voor veel mensen een guilty pleasure. En de kijkcijfers zijn weer aan het stijgen. Het was een tijdje weg, Reality TV. Het lijkt weer een opmars thee, uh, bezig. Zometeen uh, gaan we proberen dat te verklaren. Ik ben benieuwd. Onze gast is John Demraber, oud wielrenner... maar vandaag de dag is hij ook journalist... gespecialiseerd in sport en vooral muziek. Hij schrijft voor een nieuwe revue voor het muziekblad Sounds... en hij interviewde onlangs een, uh, een zeer bekende artiest. Vroeger danste die zelfs op, uh, op de muziek van haar. Goh, hoe zou ze in het echt zijn? Hoe praat ze? Behalve dat we weten hoe ze zingt, John. Gaan we zo van je horen, mag ik hopen uiteraard. Even wachten op de titel, maar we hebben hem te pakken. Cambodia. Maar hoe was Kim in het echt? Nou, ik heb Kim niet in het echt gesproken. Uh, het was een phoner, zoals wij dat dan noemen. Het was een uh, telefonisch interview. Ja, maar toch? Ah, een leuke vrouw. Maar de meeste mensen die, uh, die ik interview, artiesten zijn gewoon hele leuke mensen. Die uh, heel creatief zijn en altijd heel veel te vertellen hebben. Dus het uh, was leuk. En ze belden mij op. Dus uh, het is toch so, grappig. Iemand had is jouw nummer? Ja, het label. Dus, uh, hello, Hoe bedoel je, is ze belden jou? Ze dachten, ik wil wel een interview. Nee, het is meestal dan, als je een, een telefonisch interview hebt... dan uh, krijg je een nummer. Dan moet je dan bellen in Amerika of Engeland. Dan krijg je iemand van een label okay. aan de telefoon. Die gaat je dan doorschakelen en die luistert mee. En nu belden zij ze, wel eens, ze, uh, ja, hello, dit is Kim. Dus zo, oh, dan moet je even, even schakelen en dan, uh, dan gaat het wel weer. Kim Wild, was het, je, was het een, een held voor je? Nou, ik ben een kind van de jaren tachtig. Dus ik heb uh, de muziek van Kim Wild zeker... Uh, zoals ik ook twitterde op schoolfeestjes... Uh, geschuifeld en uh, en gedanst en uh, maar held het is iemand die ik muzikaal zeer zeker waardeer en uh, ze heeft een nieuwe plaat dus je uh, begon al... met de kids in america ja zo'n beetje met haar ja, ja. Oh. ik heb alle singletjes heb ik en Echt, uh, uh. albums en uh, ja ik heb alle ik kan ik, ik ben nog iemand die heel veel singles destijds uh, nog en nog steeds heeft want het leuke is jij bent wielrenner geweest maar je bent daarna dus journalist geworden ja. um, je interviewt allerlei artiesten uh, en je zegt dat zijn heel vaak leuke mensen ja klopt opvallend leuke mensen nou ja, het zijn natuurlijk al creatieve mensen... Die, uh, die heel goed over het leven nadenken. Dat zie je ook in songteksten. En, uh, ja, ik kan me nog herinneren dat ik voor het eerst Ed Sheeran sprak. Ik was 19 jaar dat ik het gevoel had... dat ik met een 40-jarige man had gesproken. En iemand waar ik ook mee in de kroeg zou kunnen staan. En dat, ja, dat, zal, dat heb je niet zo snel bijvoorbeeld met sporters. Die zijn toch wat meer, wat meer gereserveerd. En uh, die denken goed na over wat ze zeggen. Goed, ja. dat voor jezelf ook? In de tijd? Nee, ik denk het niet. Ik was altijd vrij uitgesproken. Dat heeft me niet altijd... We uh, hebben nu altijd een dank afgenomen. Maar ik vond. Ja, als je een interview geeft, dan moet je ook wel dingen durven zeggen en willen zeggen. Anders nou, moet je, waar moet heb je in de tijd gedoe mee gekregen? Nou, ik, ik werd al snel een uh, beetje gefreemd als die jongen uit de grote stad. Die, uh, een Rotterdam, beetje, grote mond, Rotterdam. Uh, uit een middenstandersgezin. Dus een uh, wielrenner is toch een beetje de sport in Brabant. en dat. Uh, dus ja, oké, okay, die misschien ook beter iets anders kunnen profileren, maar ja. Uh, ben, wie ik ben. En, want wat was dan, was je een rouwdouwer of je zei waar het op stond? Of wat, waar leidde ja. dat dan toe, die Rotterdamse mentaliteit? Nou, vrij direct. En uh, ook soms wel eens wat makkelijk en uh, dat, dat soort dingen. En dan ja, als ik een mening had, dan gaf ik hem al, altijd. En daar heb ik wel van geleerd. En uh, dat uh, ja, ik herken dat nu ook wel in andere sports. En ik vind het eigenlijk stiekem wel leuk. Want het zijn vaak de jongens die, uh, die een leuke mening hebben, die ook leuk fijn zijn om te volgen. Volgde je het wielrennen ook al voordat je het zelf deed? Ja, ik was ontzettend wielerfan, uh, als klein jongetje. Ik weet nog goed dat Joop Soetemelk wereldkampioen werd en 85 en toen was ik bij voetbalwedstrijd en toen ging ik alle mensen, ik, lang... ik ben nu wielerfan, Joop Soetemelk is wereldkampioen geworden net. <laughs> Altijd langs de lijn op. Dus uh, ja, eigenlijk wel en ik ben eigenlijk bij toeval in het wielrennen gerold. Dus ik ben nooit echt uh, gedacht van dat kan ik, want ik wilde eigenlijk voetballer worden, zoals de meeste jongetjes van die leeftijd. Ja, maar goed, je woont misschien wel bij de Kuip in de buurt. Nee, ik woon in Noord-Rotterdam in, oh. in Hilfsberg. Nou, en, ook niet zo. Nee. <laughs> nee. <laughs> dus dat was. Uh, maar het voetbal, ik heb bij Sexus gevoetbald. Uh, natuurlijk een grote club uit het verleden ook. Met uh, onder andere Willem van Hanegem. Maar ik had talent niet. Dus uh, dat, die droom was snel uh, in duigen. Maar je bent er ingerold via Michael Zeilaard, begrijp ik? Ja. Um, en die zei, kom eens even mee, ga eens even mee. En toen kon je het gewoon, ja, nou, had je talent. Ja, nou, in de notendop, dat was het ongeveer wel. Nee, onze ouders die, die, die zijn bevriend en uh, gingen naar een uh, weekendje Nederlands kampioenschap op wielrennen. Dat is thuis nog in Geulen, in Limburg. En Michael en ik, uh, die, uh, ik hoorde van Michael dat hij ging wielrennen. En uh, hij zei, vind je het ook leuk? Ik zei, ja, ga het proberen. Best. Best, <laughs> hè? dat is een keer wat anders. Mee? Ja. Dus de eerste keer ging trainen, ben ik gelijk gevallen en... Uh, en toen gingen zij door, dat zou ik ook nooit vergeten en dan kon ik terug. Maar uh, de eerste koers uh, heel snel gelost en dat had ik zo de P over in. Ik denk ja, ik wilde het gewoon kunnen, want ik vond het mooi. Ja, er kwam een soort fanatisme hierboven. Ja, en uh, dat, uh, dat, dat heb ik eigenlijk... Uh, ik ben heel veel gaan trainen en uh, ik heb er heel veel opzij gezet. En uh, ik had ook wel talent, gelukkig. Dus uh, ja, heel snel progressie gemaakt. En, uh, maar je was gevallen die eerste keer. Ja, ja, en zij gingen door, erg hè. Ja, want nou ja dat zeg je Ach. inderdaad in een bijzin. Dat vond je erg, dat ze... Dat ja. ze gewoon doorgingen. Maar het zegt ook wel iets over wielrennen. Ja. Je wordt er hard van. en uh, Het is ook wel een les geweest. Het is ook een levensles geweest bij hele carrière. Want ja, Je moet ook beslissingen nemen. Ik kan zeggen op jonge leeftijd. Die interviews die je bijvoorbeeld geeft. Ja, die kunnen je gewoon heel lang blijven achtervolgen. Want wat is de levensles dan? Nou, dat ik toch wel anders tegen mensen aankijk... dan andere jongens van 16, 15, 16 jaar. Bijvoorbeeld voor mij was iemand uit Brabant geen boer. En dat was voor heel veel Rotterdammers wel. Want dat waren gewoon voor mij mensen die ik elke dag tegenkwam. Dus ik keek uh, veel minder naar stereotyperingen. En ik, uh, ja, ik, ja. Ik, dat, dat vond ik wel echt een, echt een toegevoegde waarde. Je het was ruimer zijn. in je geest. Ja, dat heb ik wel, denk, wel geleerd. Op een cruciale leeftijd ben ik... In die sport beland rond mijn zestiende. Dus ik heb ook nooit uh, drugs, drank, dat soort ja. dingen. Heb ik eigenlijk nooit uh, toe in verleiding geweest. Omdat ik gewoon een doel had. En ik wilde graag wielrennen en koersen winnen. Je was als, als 16 jarig ook al een jongen die heel graag films keek. Begreep ik. En die ja. uh, daar ook cijfers aan gaf. Aan wat hij zag. En dat bijhield uh, in schriftjes. Ja, klopt. Wat stond ja. er in die schriftjes? Ja. Noem eens wat. Nou, ook, ook muziek, albums. Uh, ik, ik hield alles bij. En ook, uh, ik, ik kocht dan zo'n Tour de France-person. Dan ging ik zelf die uitslagen in zitten vullen naar nou, aflopen. En dan wie de hele trui, had het. Maar ook voor films. Gewoon een, wat, wat, Of ik het script mooi vond. Of. Ja, weet acteren. je nog een film dat je dacht van, ah, die is me altijd bijgebleven. En wel hierom zo slecht of zo. Goed. <laughs> nou, ik denk dat je, je smaak ook wel ontwikkelt in de jaren. Ik weet, mijn eerste interview voor wie de review werd graag, Favoriete film was. Dat was toen Cocktail. Dus dan, ja. Ah, ja. Dat, ja dat is net dat, als al die voetballers zeggen: ja, dat is de ja, ontvoering. Dat lees ik heel meer. Dat, die film had alles in zich, ja. als liefde, verraad, ja. uh, verleiding van geld, uh, overspel, alcoolisme. Dus, uh, maar uh, ja, in, in die tijd was dat een beetje het genre waar ik... Uh, en Dat zie je ook met muziek. Uh, op een gegeven moment, je, je leert uh, zelf je eigen smaak uh, ontwikkelen, denk ik. Ja. Wat staat er nu bovenaan trouwens, qua film? Oeh, dat is een oeh, oeh, oeh. Mag je over nadenken? Uh, ja, daar ook eventjes nog bij in. Bij mij Witness, bij jou? Uh, film, ja, ik, ben, uh, ik ben vooral een Netflix-serie kijker. Ja, dus, mag uh, ook. Nou, dan uh, Ray Donovan, uh, Breaking Bad, uh, The Americans Bloodline, noem het. Uh, geweldig. Maar ook trouwens, wat mij opvalt, dat is ook een mooie... <laughs> mag ik dat even zeggen? Ja, tuurlijk. Scandinavische series zijn. Uh, Frequent-achtig, of, of uit IJsland, of Zweden, Noorwegen. Dat is echt, echt een ontdekking. Of Spaanse trouwens ook. Ja, Mag ik daar een pleidooi ja, voor houden? Zeker, dat heb je ik gedaan zeg. bij deze. Leuk. Ja, ja. Doe je dat trouwens nog steeds wat bijhouden in, in schriftjes van dingen? Nee, dat heb ik meegestopt. Wow. Waarom? Het, waarom? Ja, omdat ik er nu over schrijf in bladen. Dus ik, uh, ah, ja, maar je bewaart de knipsels natuurlijk wel aan van de bladen. Ja, ik, ah, ik, je ik moet weten wat je geschreven hebt. Ja, hè? ik bewaar de bladen. Maar tegenwoordig staat alles ook in blendel. Dus het ja, is overal te zien. Maar heb je die schriftjes wel bewaard? Waar je verleden in staat? Mm, zou ik bij mijn ouders moeten kijken. Oh. Ik denk het bijna wel. Dat gaat helpen. Denk jij trouwens, want jij interviewt dus ook sporters hè, en, en muzikanten. Denk jij dat jij ook andere vragen stelt. doordat jij zelf uit die sportwereld komt? Ja, dat denk ik wel. Ik, denk dat, ja, ik, ik weet hoe het is om sport te zijn, ik weet hoe het is om uh, beoordeeld te worden. Uh, ik, en het is, het, het is gewoon makkelijker als je met iemand spreekt die van het hoed en de rand weet. Dat, uh, bedoel, als iemand op een, op een verjaardag naar mij toe komt en vraagt wat ik doe, en ik zeg mijn journalist zeg: oh, schrijf je dan stukjes in kranten of zo? Dan is de kans dat wij een goed gesprek gaan krijgen, best wel klein. Terwijl als iemand echt goed geïnteresseerd in is van oh, wat voor medium dan, wat voor specialiteit, dan is het altijd leuk om erover te vertellen. Mm -hmm. Ik denk dat dat wel een van de, van de belangrijkste dingen van een goed interview is. Maar en... daar hoeft iemand niet iets, uh, heel veel over te weten. Iemand moet echt belangstelling hebben. Volgens mij is dat ja, wat je zegt. Nou, maar ook de combinatie van. Kijk, als ik met wielrenners uh, spreek bijvoorbeeld en die weten wie ik ben, dan heb je het ook al gehouden dat ze zeggen ja, jij weet zelf ook al hoe dat gaat. Ja. Dus dan is het makkelijker in jargon te praten. Maar in principe, John, is niet elke journalist die uh, in de sport actief is uh, afkomstig uit die tak van sport. Of nee. überhaupt niet aan de sport. Het is gewoon een goede journalist ja. die goede vragen te stellen. Ja, zeker. Maar dat, nee, maar nou, ik bedoel, die moet je als, ja. als, als slachtoffer, als geïnterviewde ook serieus nemen. Ja, ja, nou, dat gebeurt ook, denk ik wel. Dat maar ik, ik denk dat, dat oud is wel een. Weet ook wat je moet vragen op welk moment. En, en uh, ik, ik denk dat je als sporter. Uh, uh, weet. Of tenminste, als je nooit gesport hebt, niet weet hoe het kan zijn... dat je een hele winter ergens voor traint... en dan twee dagen daarvoor ziek wordt of valt tijdens een wedstrijd. Dat is gewoon onvoorstelbaar. En als je je daarin kan verplaatsen, dat het toch wel een, een pre is, denk ik. Want wat ja. gebeurt er dan, als je dat overkomt? Ja, dan stort heel je wereld in. Dat is, of, of, of, of jongens die, die jarenlang een wielopleiding volgen... en dan geen prof worden. Of, ja. of het eerste jaar profziek van vijven krijgen. Dan ja, dan want jij stort... zegt, ik wist hoe het is om beoordeeld te worden. Ja. En dat weet ik. Ja. En want hoe is dat dan, om beoordeeld te worden? Nou, op jonge leeftijd is het niet altijd makkelijk. Als je, dat zie je ook bij de jonge voetballers nu. Als, als, als een kleine kluivert één keer een verkeerde beweging maakt... Of dan wordt hij gelijk geframed als een, als een mannetje. En als je jong bent, mag je fouten maken. Alleen als je in de public eye staat, dan wordt het, ja, wordt er toch, ligt er toch veel meer gewicht op. Ja, maar is het gek gedacht dat, dat die kluivert ook zijn schouders kan ophalen... en denken van, ja, maar jullie hebben niet het salaris... wat ik elke week een maand krijg? Ja, dat denk ik ook altijd, maar... Ja, je ziet het ook met Sierk. Als hij uit wordt gefloten, die kan ook denken van... ach, kijk vanavond op de banken. Ja, ja, nee, maar dat denk, is toch dus gewoon een gevoel? Maar... Je bent gewoon gekwetst ja, ja, tuurlijk. Maar ik, ik denk dat die jongens er niet zo mee zitten. Nee. Alleen, het is, ja, in de media wordt er vaak wel heel, heel gewichtig over gedaan. Maar nou weet je, ik denk eerlijk dat er nog een gradueel verschil is... tussen voetbal en alle andere sporten. Ja, zeker. Voetballers uh, zijn erg ongeïnteresseerd. Lopen makkelijk langs journalisten heen. Halen hun schouders op en uh, geven blasé-antwoorden. Ook al, al is de staat van dienst nog niet van dienaar dat ze dat mogen doen. Ja. Nou, dat zie je bijvoorbeeld in de wielersport of in de schaatsport, natuurlijk veel meer. Dat zijn veel toegankelijke mensen voor de journalistiek. De ja, maar ja. Maar ik denk ook dat je op jonge leeftijd al uh, de essentie ziet van, van, van het geven van interviews. en, en sympathiek zijn ja. tegen mensen die een petje van je willen of een handtekening. Ja. Dat is natuurlijk echt een echte volkse sport. En uh, kijk maar bij een wielrenner die een hele zware wedstrijd in de regen heeft gereden. Ja. Als die wint, maakt hij zijn shirt schoon. Dat zie je in voetballen niet zo snel doen. Die nee, die gewoon... laat het oprapen door de materialen. Ja, dus dan uh, dat die sponsor goed in beeld komt. Ik denk dat het gewoon is een ja. cultuurverschil. Wij zijn in gesprek met uh, John den Braber, tegenwoordig dus journalist, maar vooral ook voormalig wielrenner. Uh, we hebben wat hoogtepunten uit je sportieve loopbaan achter elkaar gezet. Ik ben John den Braber en ik ben wielrenner. Achtste etappe hebben we gehad en die ging van Cuisine Veen naar Dieren over 158 kilometer. den Braber wint die etappe voor de Australië. McLeod, Vinke eindigt op de derde plaats. Ja, ik kom goed uit het wiel. Zoals het hoort, eindelijk is scherpte weer terug. Dus uh, ja, normaal ben ik gewoon de snelste. De 13 sprinter in Goor voor de Zeker. John Den Brabo komt van links naar rechts van de weg en wint voor de derde keer in de tappen. Staat bijna te gebeuren in Barcelona voor de Nederlanders op de fiets. Jacques Chapelle meldt hoe het gaat. 19 seconden nog en dan mag het viertal van Nederland John Den Brabant. Bart Voskamp, Jaap Ten Kortenaar... En Pellekeel mogen van start gaan voor de 100 kilometer. U weet het, de eerste gemiste Nederlandse medaillekans daar in Barcelona is ook een feit. Voskamp, den Gortenaar, den Braber en Kil waren de vier mannen die het moesten gaan doen voor Nederland op de 100 kilometer ploegentijdrit. Het werd het niet. Het werd een negende plaats en niet meer. En dat is een behoorlijke teleurstelling. Het is John de Braber die kampioen van Nederland wordt. Hij is dan toch de slimste geweest. John de Braber die ook twee etappes wist te winnen in de Olympia's Ronde van Nederland. Maxim in 1993. Nederlands kampioen bij de amateurs. En dan gaan we naar een sprint tussen een grote groep in Valkenburg. Waar het een hele mooie sprint wordt. Gewonnen door John Den Met gering verschil voor Anthony en Godot de Leeuw. Maar eerder vandaag was de kwalificatie voor de ploegenachtervolging. Met de Nederlandse ploeg die bestaat uit John Den Wilco Zuiderwijk, Jens Mauris en Robert Slippens. Uitstekend optreden. Kijk toch eens. Als dit geen plaats bij de beste acht oplevert, dan weet ik het niet meer. Ja, het werd, het werd een zevende geloof ik, John. In, in Sydney was dat? Ja, 2000? Dat een, iets ander gevoel dan die negende plek in Barcelona. Ja, twee Olympische Spelen heb je wel achter je naam samen. We praten over een carrière tussen 1990 en 2003 ongeveer. Hè. En toch ben je nooit de grote prof geworden. Nee. Hoe kan dat? Ja, verschillende factoren denk ik. Het was een hele moeilijke tijd in de jaren negentig in de wielersport. Het was in het jaar van Barcelona bijvoorbeeld, van de Olympische Spelen. zijn er twee renners-broepsrenner geworden: Erik Dekker en Bart Voskamp. Dat zegt al iets over de schaarste. En daarbij, ja. Ik was ook niet de makkelijkste jongen, denk ik, om in een team te hebben. Ik was heel erg gedisciplineerd en voor mijn ploeg, maar. Ja, toch altijd uh, ja, wat ik al zeg, die jongen uit de stad en hen uh, handful zoals ze dat in het Engels ja. zeggen. Misschien heeft het ook meegespeeld. Maar ik kijk vooral met heel veel plezier terug op alles wat ik heb gedaan. En ik heb zeven jaar bij de beroepszenders gefietst. Ja. Mooie tijden gehad. Uh, over heel de wereld geweest. Dus ik. Uh... En dertien ritten in de Olympia's stoer. Ja. Gewoon op je naam. Ja. Dat was gewoon een goede sprinter. Nog steeds record. Ja, dus, ja ik ben heel mooi. trots op. Het is ook leuk om weer terug te horen. ook om Jacques Chappelle weer eens te horen. Toch wel. Uh, ja... Ja, Jacques is ook al een, uh, een tijdje niet meer op. Ja, daarom. Ja, nou ja, de andere ook niet, hè. Jean, ja, Jean. Jean Nelissen. Ja. Uh, maar die wel eens terug op van, tv. En ja. Jacques was ook een heel goede verslaggever. Ja. En je zegt, ik ben de hele wereld over op de meest fantastische plekken geweest. Ja. Noem eens zo'n plek. Nou, ik heb Australië echt ontdekt door het wielrennen. Daar ben ik uh, ieder jaar uh, voor een etappenkours heen gegaan. Uh, maanden rondgetrokken. Ook met een rugzakje op. En uh, mensen leren kennen. In backpackershotels geslapen. En, in je eentje? In mijn eentje of met, met vrienden, met Jens Mauris, waar ik toen de spelen mee heb gereden in, in Sydney, zijn we ook een, een maandje door, door, door het land getrokken. Dus, Discover uh, yourself in Australia. Ja, dat zou ik, iedereen, de jongens, zou ik dat aanraden om dat te doen. Ga, ga gewoon reizen. ik heb gewoon door het wielrennen die kans gekregen, omdat uh, ja, de tickets die werden vergoed en uh, ga je gang. Dus dat was uh, fantastisch. En welke, welke popartiest zou je in Australië willen opzoeken? Heb je daarover nagedacht? Als je de... In Australië? Ja, als je dat toevallig eens langs... Nou ja, de BG's komen er vandaan. Ja, die zijn ja, ja. ook al uitgegroeid <laughs> inmiddels. Maar <laughs> ik bedoel er is wel een baak om wat te vinden natuurlijk. So, ja, ja. Als, ik ben de Australische muziek ben ik sinds de jaren negentig een beetje kwijt. Je had oh, ja. een hele goede scène, dus Triple J, en dat, oh, leest, ja. dat luisterde ik regelmatig. En ik ben ook op de Big Day Out, een heel groot festival... een paar keer geweest in, in, in Australië. En in Sydney dan. Maar uh, nou, ik zou nu niet nee, echt een artiest nee. weten... waar ik echt heel graag eens zou willen. Maar denk jij dat jij uh, het, het wel in je had? In, uh, in, je, in je lijf, in je potentie... om een hele goede te worden? Of denk je, nee, nee, dit zat ook niet in mij. Linda de Vries, die hadden wij vorige week, schaatster ah, ja. in de uitzending. Uh, en zij zei, ja, ik denk namelijk wel dat het in mij zat... alleen het is op een onverklaarbare wijze er niet uitgekomen. Ja. Hoe zit dat bij jou? Nou, het, het zat zeker in mij, want ik heb natuurlijk bij de amateurs... en ook bij de profs gewoon echt mooi resultaat behaald. Alleen, ja, je moet wel het podium krijgen om dat, om dat te doen. En ik ben in 96 prof geworden bij een kleine Belgische ploeg. Als ik toen twintig jaar was geweest, had ik daar ook nog wel geslaagd. Maar toen was eigenlijk een beetje het heilige vuur al een, al een klein beetje weg... omdat ik te lang op hetzelfde niveau was blijven hangen. En dat is in de wielersport natuurlijk finesse. Die moet kunnen blijven groeien. Linda de Vries, ja, de naam is gevallen. Linda, goeiemiddag. Goeiemiddag. Waar ben je nu? Ik ben echt net thuis. Ah, maar dat was geen prettig tripje naar Minsk... voor je laatste wereldbekerwedstrijd schaatsen. Nee, dat was niet uh, wat we ervan uh, hoopten. Nee. Wat is er misgegaan? Ik reed gisteren in voor mijn drie kilometer en uh, toen uh, deed ik nog een glijstartje. En dan doe ik altijd een rondje achteraan, zeg maar, het eerste rondje van de drie kilometer. En bij de toch ging het mis. toen dan hakte ik in mijn, uh, mijn agilispace in die door midden. Au, afschuwelijk. schuurlijk. Ja. ja. En uh, dat moet geopereerd worden, neem ik aan. Ja, dus uh, ik ben nu net thuis en uh, ik ga nu eigenlijk ook zo weer door naar Groningen voor... Uh, Kijken wat ze gaan doen, of ze vandaag nog gaan helpen of uh, ja. morgen. Maar ik denk dat ze morgen gaan opereren. Linda, want je was vorige week hier bij ons, de gast op de pers tribune, reserve bij het WK Allround, maar je hoefde niet in te vallen mm -hmm. bij de dames. En je zei, ja, nou, nee. nog, e nog één wedstrijd in Minsk... en dan is het gedaan ja. met mijn carrière. Is dit nu een domper dat je zegt, ja, nee, zo had het niet mogen eindigen? Nou, ja, ik ben wel redelijk realistisch, weet ja. je. Het is gekrut, je kan er niks aan doen. En het was mijn laatste wedstrijd en uh, ja... Dus, uh, het is zoals het is. Ja, nou ja, jouw uh, coach Dennis van der Gundy zei: Linda is nooit geblesseerd. Nee, en dan gaat het de benen nu nieuw. mis. Ja ja. Ja. ja, ja. Het is wel een beetje apart, ja, want ik heb echt nog nooit. Ik zat gisteren ook, toen moest ik daar naar het ziekenhuis. Toen dus zei ik: heb gewoon nog nooit iets gehad. Ik heb nee. nog nooit gips gehad. Nog nooit iets gebroken gehad. Ja, en ik ben nog nooit geopereerd nee. geweest. Oh. Dus uh, ik vind het wel spannend. Ja, dat is zeker spannend. Ik denk ja. nog steeds wel een beetje hoor. Maar ja, nee, dat kan nog. Ja, nou, hoe lang moet je revalideren? Weet je dat al? Ja, dat weet ik eigenlijk niet. Want ik hoor allemaal een beetje verschillende termijnen, zeg maar. De een zegt gisteren... Ja. Uh, oh, zes tot acht weken ben je wel zoet door uh, nou Ik, zeg, ja. uh, ik uh, hoop iets sneller maar het moet natuurlijk wel goed. Het moet gewoon goed hersteld worden. Ja, dat is zo. Linda, dankjewel dat je even aan de lijn was... in deze bijzondere omstandigheid waarin je verkeert. Beterschap en ja. tot horen. Wij zenden veel goede ja, gedachten. Ja, dankjewel. Ja, dank <lacht> Dag. We gaan eens even in Alkmaar buurt bij Chris Wobbe. AZ tegen Groningen. Is er nog een beetje reuring daar? Ja, er is zeker reuring, want de bal rolt weer. Dus ja, daar gaat het natuurlijk <laughs> helemaal om hier in Alkmaar. 0-0 nog wel de stand. Beide ploegen ongewijzigd uit de kleedkamers gekomen. En zegt Groningen dat voornamelijk in het begin van de tweede helft of van de eerste helft en aan het eind van de eerste helft echt wat toesloeg en een paar aardige mogelijkheden kreeg. Daartussen was het echt voornamelijk AZ dat de aanval koos, maar iets te laag speltempo hanteerde om echt heel gevaarlijk te worden. Alhoewel er wel een paar grote alkmaarse kansen vielen te noteren. Maar die gingen er allemaal niet in. Nu heeft Groningen de bal. Het gebeurt allemaal aan de rechterkant van het veld, bij de hoekschopvlag, waar Mimoen Mahi de bal in de handen heeft. Inworp naar Van der Looij. Die houdt de bal vast. Roest iets dan. is Mahi die teruglegt op Van der Looij. Die bereikt in eerste instantie zijn medespelers niet. In tweede instantie wel. Want daar staat Mahir nog bij. Die wil de bal voorgeven. En dan gaat de bal via de rug van Thomas Ouijan over de achterlijn. En dus is het weer een hoekschop voor FC Groningen. Opvallend genoeg heeft Marco Bissot, de doelman van AZ, veel moeite met die hoekschoppen van FC Groningen. En wat ook opvallend is, is dat FC Groningen geen enkele keer dit seizoen nog wist te scoren vanuit een hoekschop. Misschien nu dan. Kort genomen, veel combinaties. En uiteindelijk staat Roustic, Ajin, Roustic, buitenspel. Bal heeft ook nog over de achterlijn gegaan. Dus doeltrap voor AZ. Bissot dus. Hij voor het eerst bij Oranje. Hij vond het eigenlijk zelf wel logisch. Hij had de uitnodiging wel verwacht van Ronald Koeman. Nu moet hij het ook maar gaan waarmaken. Hij maakt wel een nou niet heel al te stabiele indruk deze wedstrijd. Nu ook schiet die pas de bal weg na een aantal seconden. En die duren extra lang hier in Alkmaar, want het is nog steeds behoorlijk koud. Ja. 48 e minuut, AZ FC Groningen, 0-0. Wij zitten hier met John den Braber, voormalig wielrenner. We hebben post voor jou. Oh. Post voor de pestribune. Een brief voor onze gast van een oude bekende. Hey, John met Bart. We kennen elkaar natuurlijk al wat langer. Zo spraken we elkaar vorige week op de beurs. En er is mij gevraagd iets over jou te vertellen. Nou, één ding is zeker, als ik jou tegenkom, word ik altijd vrolijk. Je hebt altijd ontzettende mooie verhalen die je heel levendig kunt vertellen. Dat doe je nu volgens mij ook als journalist. Maar we kennen elkaar natuurlijk omdat we allebei wielrenners zijn geweest... Ik moet dan vooral denken aan onze trainingen voor het WK van 91 in, uh, in de polder bij Nijkerk. Uh, we hebben daar heel veel samen gefietst. Dat vonden wij eigenlijk niet zo belangrijk. Het leuke was achteraf de discussies aan tafel met Pellekeel en Jaap ten Kortenaar. Daar hebben we natuurlijk ontzettend veel gelachen. En ook moeten we het natuurlijk even hebben over de Olympische Spelen van 92. Wij hadden na veel zeuren uiteindelijk uh, hele mooie fietsen gekregen. Maar ja, vlak voor de Spelen hebben we die gekregen. En er was één fiets niet in orde. Dat was per toeval of niet. Dat was jouw fiets. En na 75 kilometer van de 100 liep de bracket los. En, uh, en we waren jou kwijt. Het was natuurlijk jammer. Dus alles, uh, alles was eigenlijk om niks. Al onze voorbereidingen. Maar... Wij waren het eerste onderdeel van de Spelen en wij hebben daarna ontzettend genoten van de stad Barcelona van de Spelen en heel veel lol gemaakt. Ik denk eigenlijk dat wij er ook een beetje voor gezorgd hebben, of tenminste dankzij ons, dat er een losersvlucht is gekomen. Maar die is misschien leuk om even uit te leggen daar in de studio. Groetjes en ik zie je gauw. Hoi. Bart Voskamp. Leg eens uit uh, de losersvlucht, uh, John uh, en Braam. Nou, daar hebben ze al heel lang mee gewacht, want is volgens mij de Rio pas voor het eerst... Ja, kijk, als je natuurlijk een Olympische Spelen... en je bent op de eerste dag kom je in actie, dan ben je daar 14 dagen en dan, ja, wat ga je doen? Je gaat uh, lekker op het strand liggen. Het Olympisch dorp was aan het water in de haven van Barcelona en natuurlijk de stad in. Op stap, jongens van 20 jaar. Dus dan, uh, ja, en wat dan. heb je gedaan? Ja, wat heb ik niet gedaan? Nou, dat kan maar. Nee, het is um, ja, vooral heel veel sport gekeken ook, maar ook s'avonds. Ja, uh, ja. Ja, ja, nee, natuurlijk zo. Als je Olympisch spelen bent, je bent ja. klaar, dan wil je zelf het liefst in vierde delen en alles, alles gaan zien. doen wat je kunt doen. Nee, dat begrijp ik. Maar jij bent ook lekker We gaan feesten. Ja, natuurlijk. Ja, dat nou, heb je ja. wel verdiend. De Ramblas op. Ja, de Ramblas op. Discotheken, mm -hmm. studios, uh, 54 had je geloof ik daar. En dat zal inmiddels allemaal afgebroken zijn. Maar we hebben gewoon een hele leuke tijd gehad. Maar ook met andere Nederlandse sporters die klaar waren. Dus ik, ik snap ook de overweging van een losersvlucht wel. Um, het is jammer dat hij op een gegeven moment zo werd betiteld als een losersvlucht. Maar ja, als je daar gewoon zit om te sporten. En uh, de helft is al klaar en loopt in zijn zwembroek Big Macs te eten. Dan, uh, ja, dan is dat best wel een raar gevoel. Ik bedoel, en dat hebben we in Sydney bijvoorbeeld ook meegemaakt. We hebben ook de tweede dag uh, moesten we al sporten. En dan zit je ook naast... Uh, naast een atleet die er gewoon nog moet kogels stoten terwijl jij net uit, uit het Holland-Heinekenhuis komt gerold. Dus dat is best wel, best wel raar, natuurlijk. Nou, gerold? Ja, ja gerold. Nou, ja. Okay. nou heeft de wielersport natuurlijk een flinke deuk opgelopen door doping. Ja. Um, wat heb jij daarvan meegekregen in de tijd? Nou, eigenlijk helemaal niet zoveel. Want mensen denken dat, dat in de wielersport alles heel gestructureerd hmm. gebeurde... en uh, dat de ploegen, zoals in de film van Lens Armstrong... een beetje gekscherend werd gedaan, de bus hingen, de bak is al klaar. Maar ik denk dat het vooral heel erg in het geniep gebeurde. Ik bedoel, een renner die doping gebruikt en dat toegeeft, is toch een beetje de goochelaar die zijn truc verklapt. Hm. Dus ik wist van mijn, mijn beste vrienden, Michael Bogen bijvoorbeeld, daar wist ik echt niet van of hij wat deed, wat hij deed. Dat was allemaal heel erg in, in, in besloten kring. Maar ik merkte wel dat er iets aan de gang was. Ja, dat wel. Nou ja, je, je, je komt de winter uit, je hebt goed getraind. En uh, mijn eerste profjaar bijvoorbeeld, eerste koersronde van de Middellandse Zee. En ik kan gewoon echt niet volgen. En dat, dat was, ik snap wel dat het bij de beroepscentra harder gaat, maar dit was zo'n significant verschil. En ik zag ook collega's, die ik nu bij naam zal noemen, maar die ik bij naam dus makkelijk kon hebben. En die daar gewoon een massasprint van voren reden. terwijl ik gewoon niet eens dacht aan twee plekken opschuiven in de laatste drie kilometer. En sprak je ze daarop aan? Nee, want ja, ik weet, ja, ik, ik weet niet. Het, het, het, in dat wereldje destijds was ook een soort omerta, denk ik. Maar start. je gaat er toch over nadenken? Ik bedoel, jij, jij signaleert het en je ja. denkt, hoe kan dit? En dan ga je ook naar antwoorden zoeken. Ja. Zeker, maar dat en wat was... dacht je dan? Ja, kijk nu... Klopt niet? Nou, ja, zeker. Maar dat, dat, dat is inherent aan de wielersport. Uh, zelfs in, uh, in de Brabantse wielerkriterium. Als iemand harder rijdt dan een ander, dan zeggen ze... Ja, ah, die heeft wat gepakt. Dat is, dat is altijd uh, verdachtmaking. Maar dat... Uh... Natuurlijk heb ik erover getwijfeld. Maar je gaat eerst natuurlijk naar jezelf kijken. En uh, vooral hopen dat je dat jezelf dat je nog kan verbeteren. Wij gaan even naar AZ Groningen. Want daar zijn ontwikkelingen, Chris. Ja, er zijn ontwikkelingen. En die zijn in het voordeel van het thuisvloeg. AZ in dit geval een aanval over de rechterflank. En dan een, een geweldig doelpunt van Jonas Swenson. De rechtsback van AZ, de Noor. Hij speelt de hele wedstrijd al met korte mouwen. Maar hij rondt de bal als een echte spits af. Achter het standbeen, met een hakje, voorbij Sergio Pat Doelman van RC Groningen. Heel, heel mooi doelpunt van AZ, vroeg in de tweede helft. En dus is de voorsprong daar voor de Alkmaarders. 1-0, doelpunt Jonas Swenson. Wij zijn in gesprek met Son den Braber. Je zei net, he, Michael Bogert, die vertelde natuurlijk later dat hij doping gebruikt heeft. Jouw vriend, noemde je hem. Mm -hmm. Hoe heb jij je daar later dan over gevoeld? Dat, dat jullie het daar nooit over gehad hebben. Heb je een soort belazerd gevoeld? Nee, helemaal niet. Nee? Nee, want ik heb ook die keuze gehad. Ik had het ook kunnen gaan doen. En Is ik heb... het je ook aangeboden? Nee, maar het wordt je ook echt niet aangeboden. Je die, moet er zelf ja, achteraan? die jongens zijn allemaal zelf uh, met de auto naar België gereden... om naar Spanje te halen. En later zal het natuurlijk echt wel met doktoren afgesproken zijn... En... Maar ja, weet je, ik denk ook dat de meeste profs ingerold zijn. Het was, ook, het was ook niet, in het begin was het niet verboden. Het was gewoon een middel, wat, eigenlijk gewoon een medicijn. En je herstelde er beter van. En als het niet verboden is en je gaat er beter van fietsen, dan, ja, dan, dan gebeurt het. Maar hoe groot is de verleiding voor jou geweest, John? Als je ziet dat anderen die je normaal gesproken had kunnen hebben, sneller zijn. Ja, ja blijkbaar niet groot genoeg. Nee, dat nou, heb je het, heb je het overwogen? Ooit? Nee, nooit. Nee, ik heb... Uh, ik, ik, ik, ik, ik kan nu met, met, met mijn hand om mijn hart zeggen dat alle prestaties die ik met sportcarrière heb, heb gedaan... dat ik die gewoon op een eerlijke manier heb bereikt. En dat is voor mij veel... Ik zal ook nooit te vals spelen met een potje kaarten. Dat is voor mij gewoon niet de essentie van sport. Nee. Kijk, en ja, weet je, ik had misschien nee. rij kunnen zijn... nou, nu heb ik gewoon een leuke leuk carrière ja, gehad. En, nee. Maar je hebt nu een leuke baan als popsoen. Zeker, dus uh, van het een komt ook weer ja. het andere. Maar het gaat hartstikke goed nu met de sport, hè? met de wielersport. Ja. Hoe komt dat? Heb je daar een verklaring voor? Nu wel? Nou, ik denk ook wel dat de bezem er doorheen is gegaan. Uh, want wat de, auto, wat de autoriteiten of de, de dopingautoriteiten gewoon jaren niet is gelukt... dat is uh, renners pakken op wat ze niet mogen doen... is eigenlijk door publieke druk en mediadruk wel gebeurd. Uh, met Armstrong, met Bogert. Uh, niet altijd op een chique manier, maar het is gebeurd. En maar ik je denk, gelooft nu dat de sport schoon is? Hij is denk ik zeker schoner dan vroeger. Maar ik weet niet wat er nu uh, speelt. Ik weet niet of er nu wel dingen zijn waar mensen mee rijden... of dat horen misschien over tien jaar. Maar het feit dat wij als Nederlanders weer zo goed meedoen... En dat jongens als Tom Dumoulin gewoon een ronde van Italië kunnen winnen, geeft mij wel een heel fijn gevoel. Yes. Maar, ja, sorry. Ja. Nou, nee, maar hoe verklaar je dat dan? Nou, dat het een schonere sport is. Nee, maar, maar dat, er, dat er dat soort mannen komen bovendrijven? Nou, in de jaren negentig uh, uh, en ook de jaren nul waren wij als Nederlands eigenlijk uh, niet, niet echt in de picture. Weet je, hoeveel klassieken zijn er toegewonden? Nederlanders of Ritten in de Tour de France. Ja. Maar is het gewoon toeval of is. Heb je daar een verklaring voor? Nou, ik denk dat echte talenten nu gewoon beter komen bovendrijven. En uh, dat, wat ik al zeg, zo'n jongen als Tom Dumoulin... daar denk ik van dat het gewoon een hele schone renner is. En uh, Wilke Kelderman, al die jongens... die rijden nu gewoon top, top van, de, van de rondes. Dus die kunnen mee. En dat was nou, een jaar of tien geleden echt niet, uh, niet mogelijk. Je bent vrij radicaal uit die wereld gestapt. In ieder geval als actief wielrenner stopt je ja. zo abrupt. Hè? Wanneer was dat? 2003. Ik ben nog een tijdje ploegleider geweest. Ja. Toch heb, heb je die fiets ook aan de wil gehangen. Waarom? Um, ik kreeg die baan aangeboden omdat ik uh, de toenmalige ploegleider van ons team... waar ik zelf bij fietsen, die, die, die ging weg. Dus er kwam een vacature. En ik denk, ja, als ik er nu instap, dan die kans krijg ik waarschijnlijk niet meer. En dan heb ik er gewoon nog een paar jaar om te kijken of ik het leuk vind. Ja. Hierin wil groeien of anders. De journalistiek die trok toen al een beetje aan me. Ik wilde al, ik schreef al veel. En uh, ik heb het eigenlijk gewoon een beetje gebruikt om mezelf te ontwikkelen. En, uh, maar ik zag mezelf niet tien jaar lang in een Ploegleiderswagen achter Rennes aanrijden. Dat, uh, ik heb daar nooit... Ja, dat, het, het was gewoon mijn stil niet. Dus op een gegeven moment toen ging de journalistiek echt trekken. En toen schreef ik inmiddels al ook over muziek. En toen heb ik gewoon de knoop doorgehakt en gezegd... ik, uh, ik ga fulltime voor de journalistiek. Dat kan me voorstellen. Dus je, bent nu, je zou ook niet meer terug willen? Nee, ik heb, ik heb destijds nog als een soort van tussenpauze... heb ik een paar, jaar, of ik een paar maanden bij een continent-team gezeten... omdat daar de toenmalige ploegleider ontslagen was... Maar op het moment dat ik daar, daar binnen stapte, dacht ik al van waar, waarom doe ik dit? Ik, ik heb het nog even prima gehad hoor, maar het is, het is niet meer, mijn hart ligt er niet meer. Nee, maar je fietst nog wel natuurlijk. Ja. ja. Dat heb ik N wel heel lang niet gedaan hoor. Waarom niet? Ben, omdat ik, ik was gewoon helemaal zat. Ja. Ik vond fietsen niet leuk meer. Want je was een jongen van 70 kilo hè? Ja, nou, nou, nou 70. Nou ja, goed. 80, ja. Oké, 80 maar ook. Maar dat heb je ongeveer verdubbeld nadat je gestopt bent. Of ja, althans, klopt. Ja, wat ben je gaan doen dan? Uh? Nou, denk je zelf. Nou, ik denk zelf dat je ongelooflijk bent gaan eten. Maar... Ja. Nou ja, je hebt natuurlijk de verbrandingsmotor van een, van een gek. En ja, nou, dat zou. Ja. Oh ja? ja en... Drinken? Was het bier? Nee, nee. Nou, het is eigenlijk van alles. Als je natuurlijk altijd traint en, en veel koerst en je stopt dan en je houdt hetzelfde levenspatroon. Ja, dan een kilootje erbij, nog een kilootje erbij. Is voor iedereen heel herkenbaar. En op een gegeven moment pas je broek niet meer. Ja, en dan, dan kom je op een fase dat het ook niet meer uitmaakt. Dus, uh, ik dan blijf heb... je door. Ja, dan blijf je gewoon doorgaan. Wat als nou, jij dan? Sommige mensen denken dan, oh, wacht eens even, ik kan mijn broek niet meer aan. Nee. Ik moet wat afvallen. Maar ja. bij jou, was het, dat gebeurde niet. Nee, nee, dat vraag ik me nu ook af. Want als ik nu een paar kilo aankom, dan val ik weer af. En dan ga ik weer als een ga ik op mijn eten letten. en ja. uh, weet je Ik zal nooit een slanke den worden, maar dat zit ook niet in mijn genen. Maar ja, ik had mezelf ook niet in de hand. En dan, uh, dan ga je ineens, omdat je zo, zo lang, denk ik, zo uh, rigoureus voor je sport hebt geleefd, dan ga je, sla ik door. Maar op je Twitter-account sta je echt met een heel smal bekkie met een foto. Ja, dat was een hele uh, tactisch genomen foto hoor, van bovenaf. Dat kan ik mensen wel aanraden als je iets dikker hoofd hebt. Dan... Nee, dat is ook twee jaar geleden. Het schonde mij altijd wel een beetje. Maar ik vind fietsen nu gewoon. Ik vind fietsen echt weer leuk. Ik fiets echt voor mijn plezier. En uh, dat, dat toen ik stopte met wielrennen, was dat echt helemaal weg. Ik zag de fiets echt als een, als een werktuig. En dat. Uh, ja, misschien ook daardoor juist extra afstand heb genomen. Even het verleden in, hè? Ja, precies. Historisch fragment, hè? Jazeker. Mooi, mooi moment. Ja, we gaan terug naar 1985. Nederland speelt in een ijskoude Kuip tegen België... voor een uh, WK-ticket naar Mexico. Ik heb aan, de wit. En Nederland gaat voorlopig naar Mexico. Twee alle vakantie, twee doelpunten. Ze gaan lopen. Het is niet te geloven. Volledig in paniek. Daar is hem! Daar is hem! Ik weet zelfs niet meer dit. Maar we zijn alweer op weg naar Mexico. Die George Grün? Dat zou kunnen. Ja, jij koos het, John. Ja. Waarom koos je dit? Want nou, wij verloren, hè? Even ja. voor de goede orde. Ja, nou, omdat mensen bij, bij, bij sportmomenten al vaak een hoogtepunt denken. Maar voor mij was dit echt een, uh, een dieptepunt. Ik was uh, 14 jaar. Ik was een ontzettend voetbalfan. Wat ik net al aangaf. En uh, ja, een beetje history repeating. In die tijd deden wij gewoon nooit aan grote toernooien mee. Dus uh, vanaf 1984, 86 uh, gewoon niet, uh, 82 volgens mij ook niet. Nee, Spanje waren we zeker Spanje niet. Spanje ook niet. Dus, uh, ja. nou, en toen naar Mexico, dat kon eigenlijk niet meer fout gaan. En ik had een kaartje kunnen regelen via mijn, via mijn club. En ik zat er helemaal in mijn eentje. In de Kuipen doe je bij in, deze wedstrijd? In de Kuipen deze wedstrijd. En het was inderdaad ontzettend koud. Alle spelers speelden in majo's En we kwamen 2-0 voor, een soort van extase van geluk. En toen je zag die goal gewoon aankomen... waardoor we weer niet naar het toernooi gingen. Dus ja, en wat niet. gebeurde er met de kleine John? Ja, ik was er helemaal kapot van. Wat ik me nu helemaal niet voor kan stellen meer. Dat je zo meeleeft met sport. Maar een week daarna speelde Feyenoord tegen PSV. En ik had toen ook ging toen best wel vaak naar Feyenoord toe. En dat we wonnen met Feyenoord. Dat me niks. Want we gingen weer niet naar een WK toe. En ik heb dat nu wel weer een beetje. Als ik nu de, de komende zomer. Dan uh, ja dat is het toch minder leuk als, als je er niet bij is. Maar het is wel grappig wat jij zegt. Uh, ik kan me dat niet meer voorstellen. Dat ik zo meeleef met sport. Ja. Ja, als je natuurlijk later zelf dat soort dingen meemaakt, dan dan dan ja, dan is het iets persoonlijks wordt het dan en dan kun je niet meer in een ander zo overplaatsen. Heb... Zit je niet zo naar de Olympische Spelen te kijken naar naar Irene Wüst en naar Sven? Nee. Nee, nee helemaal niet. Maar ik heb dat, wat ik al zeg, ik heb misschien ook daarom mijn vak ook wel uh, dat ik dat goed kan, omdat ik gewoon niet een, een soort heldenverering heb. Ik zit niet tegenover iemand en denk van oh mijn mijn hemel, dit is Tom Jones of zo. Dat <lacht> dat, dat dat heb ik nooit gehad. Wie staat, van... je, wie staat er op je lijstje dat je zegt, nou die zou ik zo graag nog eens willen spreken? Ja, Paul McCartney, Bruce oh ja. Springsteen, echt die iconen. Dat, uh, ja, en de persoonlijke Arcade Fire vind ik echt fantastisch band. Alleen ja, je held ontmoeten is vaak heel tricky. Want als ze dan niet sympathiek zijn, dan, uh, kan, dat, dan kan dat wel eens heel averechts werken. Ja, het ontluistert natuurlijk. Ja, ja. ja. Ja, ze kunnen ook meevallen natuurlijk. Hè. Ja, ik heb Tom Barman ooit gesproken van Deus. En dat vind ik echt een icoon. En die was gelukkig heel erg aardig. Dus uh, dat was ook nog s ochtends vroeg. Dus het was altijd een beetje tricky. Maar dat was hartstikke leuk. Hou je van Temptation Island? Nee. Hm, we, gaan, we gaan het er nu over hebben. Ja, ja we gaan het erover hebben. Cassie kijken met Ron vergouwen. Ja, mij is verteld dat Temptation Island heel goed gaat qua kijkcijfers. Ja, de kijkcijfers... Uh, ja, ik heb, het, ik heb het onderwerp Temptation Island jaren kunnen vermijden in deze rubriek. <laughs> ja, maar, maar deze zondag, die, deze koude zondag... Nou ja, het is vooral die kijkcijfers inderdaad, ja. die maar omhoog gaan. Afgelopen weken 600.000, 700.000 kijkers bijna. Het, uh, het RTL is er ontzettend blij mee. Want ja, weten de, we iets over de kijkersgroep trouwens? kom ik zo meteen okay. op terug, want zal ik eerst even uitleggen... voor de kijkers ja. die dan niet kijken waar het over gaat. Uh, het zijn vier stellen, uh, Nederlandse stellen en Belgische stellen... want het is een co-productie met België. Die zitten op een tropisch eiland. Mannen en vrouwen zitten op een aparte locatie. En ze testen hun relatie door zich te laten verleiden... door appetijtelijke, vrijgezellen mannen en vrouwen. En vervolgens worden dan suggestieve beelden van eventueel vreemdgaan... voorgeschoteld aan, uh, aan die kandidaten. Ja, en dan is het janken geblazen. Deftes. De vrouwen keren aangeslagen terug van het kampvuur. Vooral Deborah heeft het moeilijk met de flirterige beelden van Tim. Dit had ze niet verwacht van haar trouwe vriend. Ik ben zo trouw. Ik zie niks slecht. Ik flicht zelfs niet met je neer van de jongen. En dan kan hij zomaar flichten tot ik alles geef aan hem. Alles. Ja, het wordt wel ondertiteld hoor, voor de Nederlandse krekers. Nou, kijkers. inderdaad. Ja, maar dit mag... was toch alleen gejammer? Dit was, dit was vooral heel veel gejankt. Ja, ik, ik persoonlijk ik vind het echt het plat. Ik kan hier niet ja. naar kijken. Het is niet omdat ik iets tegen reality heb... maar dit programma, ik kan hier niet van genieten. Ik zie jou ook, ook heel nou moeilijk kijken. Ja, nou het is kijken, een soort sadomasochistisch. Dat je ja, ja. denkt, uh, uh, we doen mee... en dan hoop ik dat ik gekwetst ga worden. Ja, ja. Maar even, ja, waarom is het nou zo'n succes? Nou, precies. Ja. Nou, het is al het tiende seizoen. De eerste jaren was eigenlijk helemaal niet zo'n succes. Het is al begonnen in 2002... Dat was die hele hype van Big Brother die we toen hadden. Dus het sneeuwde ja. een beetje onder bij al die andere reality -reeks die we toen hadden. Toen is het een paar jaar van de buis geweest. Nou, en nu is het eens weer terug. En ik denk dat het er ook mee te maken heeft dat we... Tegenwoordig zijn we allemaal heel vol van die, die kwaliteitsdrama-series. Die we op Netflix massaal binge-watchen. Goverd is ook een, een serie hier van Verslinder van The Crown en dat ja. soort dingen. Oh, The Crown en Downton Abbey. Ja, ja. ja als je nog ja. vergeten. Ja. Maar er zijn heel veel, vooral jonge mensen... die dus als ze dan zo'n serie hebben gebinge-watched... Uh, Ontzettend de behoefte hebben om even, ja, zoals het zelf zeggen, te snacken Echt guilty pleasures te hebben. En dan komt zo'n serie dus uh, naar boven drijven. Um, en ja, in de psychologie hebben ze daar ook een, een verklaring voor waarom we hier zo graag naar kijken. Dat, dat wordt daar genoemd neerwaarts uh, vergelijken. En je vergelijkt jezelf dus met iemand die slechter is in iets dan jij. Of in ieder geval dat het lijkt dat die persoon slechter is. In, in dit geval dus trouw zijn aan je partner. Ja, want dan ben jij leuker. Precies. En je voelt, precies, je, voelt je als kijker even superieur. Je denkt, die fout die maak ik niet. En uh, ja, dat, nou, dat, dat werkt dus blijkbaar massaal. Sociale media speelt ook een rol. Dat hebben we nu natuurlijk ook massaal. Dus we zitten ook ma massaal elkaar op te jutten van... ga kijken, want er gebeurt nu van alles. Ja. Maar inderdaad, uit onderzoek zijn er wel opvallende feitjes. Want wie kijkt er ja, dan... Ja, daar ben ik benieuwd naar. Ja, nou, allereerst veel meer vrouwen dan mannen. Vond ik opvallend. Ik dacht dat uh, vooral mannen gingen kijken. Jouw, jouw vriendin ook, John? Ja, die kijkt. Die moet wel als kans op werk niet meepraten. Uh... Oh ja, precies. Want daar wordt over gepraat. Ja. Het zijn ook vooral hoogopgeleide mensen. Dat vind ik ook opvallend. En in de, als we dan kijken naar nou, wat voor. Wat, wat zijn dan de politieke partijen waar die kijkers op stemmen? Vooral de VVD en D66-stemmers. <laughs> die kijken massaal naar Temptation Island. Ook heel veel PVV-stemmers trouwens. En die zitten vooral in Zuid-Holland en Overijssel. Maar de max-kijkers, de, max de 50-plussers, die laten het programma massaal links liggen. Waarom doen mensen mee, Ron? Heb je dat ook uh, onderzocht? Nou, je zou denken, de mensen die de kandidaten krijgen betaald hiervoor. Dat is niet zo. Afgelopen week uh, zijn er uh, con contracten uitgelekt. Heel even gaan, heel eventjes uh, naar nou ja. Alkmaar, want er zijn uh, wederom ontwikkelingen... Ja inderdaad, Svensson kon de verleiding niet weerstaan om opnieuw zich te melden bij het doel van FC Groningen. In dit geval gaf hij de bal aan Guus Stil en die kreeg hem via pad in twee instanties over de lijn. AZ Leidt met 2-0. Mensen krijgen niet betaald, Rob. Ze krijgen niet betaald. Ze, die kandidaten zeggen zelf: ja, ik wil heel graag mijn relatie testen. Dat is vaak een relatie die toch al een beetje aan een zijdraadje draadje hangt. Het is al een keer aan uit, aan uit zo'n relatie. In elk geval krijgen ze wel een, dus een tropische vakantie. Dat kan ze over de streep trekken. Eh, maar ook heel belangrijk: ze kunnen daarva, daarna vaak in het snobbelcircuit terecht, want ze kunnen zich laten betalen door ja, op een bar te gaan staan dansen. En dan kan de bar-eigenaar zeggen: ja, we hebben kandidaten van Temptation Island. Eh, kom naar mijn bar. En dan krijgen ze een paar honderd euro voor gratis drankjes. Dus zij kunnen het snambelcircuit in, echt, als reality-sterren. En, um, uh, nou ja, waarom doen ze dus mee? Nou, Kevin, die vertelde afgelopen donderdag in Temptation Talk, want er is ook een, een nabeschouwingsprogramma oh, bij dit programma. ja, zeker, hij vertelde de Vlaamse kandidaat Kevin waarom hij meedeed en of hij daar spijt van had. Heb je het een beetje onderschat, denk je? Nee, ik wist wel wat er met te wachten stond. Ik wist, ik wist het niet, je ja, moet gewoon ook een beetje beleven. Dus. Maar pff, het is niet dat ik hier verschiet van oh, dat, dit is zo of dit is zo. Ik wist het wel ongeveer hoe het ging zijn, nou. Ja, Dat is dus zijn verklaring. Van, uh, ja, ik, ik heb het allemaal wel zien aankomen eigenlijk. Heel... En we niet over zich heen komen. Overigens de geplande BN'er editie die er zou komen. Ik weet niet of jullie gebeld zijn. Maar ja, uh, Jij gaat <laughs> Nou, ik wil best naar het eiland. Oh, nou, dat, Heerlijk, is wel, dat moet, moet je even bellen met RTL. Want die gaat dus eigenlijk niet door. Want er is geen belangstelling oh. van BN'ers om hier aan mee te doen. Ah. Maar. maar goed, uh, zijn er shows, reality shows... waar jij wel uh, echt met plezier naar kijkt? Nou, laat ik dan maar van mijn hart geen moordkuil maken. De slechtste chauffeur van Nederland. Oh, die vind jij leuk? Vind, dat vind ik wel heel leuk. En daar, heel, daar geldt het ook zo. Dat heimelijk genieten van kijken... Naar naar mensen, in dit geval rijgedrag, waarvan je denkt... nou, hoe slecht jij rijdt, dat kan ik veel beter. Of dat waar is, dat weet je natuurlijk niet. Nou, in die serie doen deze, dit jaar BN'ers mee, die overigens wel betaald worden... hiervoor de slechtste chauffeur van Nederland. Uh, Esther Oosterbeek van de Dolly Doods doet mee, maar ook uh, Henk Westbroek... en actrice Gerda Havertong. En vooral die laatste is een gevaar op de weg... maar echt een zegen voor de kijkcijfers. Hij ziet er gewoon helemaal niet. Nu gaat die pas op groen. Nou, je zal er maar als fietsen rijden... Gerda houdt het gas erop en let hierbij vooral op haar omgeving in plaats van op de weg. Ah, ik op de straat. Er Ze is maar verdwaald. Wat is dat? Een eekhoornetje. Nee, je kan niet zonder uit, niks kan je gaan stoppen voor iets. Wat is het gatje? Nee, stop, stop, stop. Hoor ik op. Hemmer, hemmer. Aan ik kan die rem niet vinden. Ja, dat is dus Gerard Havertong. Ja, in reality, we kunnen er een hoop kritiek op leveren. Maar ik denk dat het net zo, vooral minstens zoveel zegt over onze samenleving als geheel. dan over die kandidaten die we zo graag uitlachen. Hé, hey, en nog even een TV-momentje: TV-momentje van de week. Ja, het is bijna een nationale kwestie geworden deze week. De zwangerschap van Eva Jinek. heel uh, Sum is er ontzettend mee bezig. Deze week was Eva te gast bij uh, Matthijs van Nieuwkerk in de Wiel Draait Door. En Matthijs kon ook niet om die zwangerschap heen. Maar ja. Matthijs is nog niet zo geoefend in het stellen van privévragen dan de mensen van RTO Boulevard of Shownieuws. Hoe ver ben jij? Ja, ik, ik kan mij het allemaal schrijven. Hoe maar... ongemak ben jou, Matthijs. Een licht ongemak. Weet je er meer van dan uh, een oh, jongetje, meisje? <laughs> Hij wil gewoon weten even hoe ver ben je. Ja, ik merk dus... het. Um, nee, dat weet ik nog niet. Nee. Maar verdere details, daar wil ik mensen niet mee belasten. En heb je, uh, want dat vind ik wel, ik, ik, ik denk dat je helemaal niks hebt aangetrokken van, van uitzendschema's en wanneer je weer ik aan de beurt bent. Je had gewoon zin in de liefde ja. en een kind, of niet? Ja, ja Matthijs, Dit is het beste gesprek ja. ooit. Waar vraag je precies, Laar, ja. wanneer het gebeurt? Nee, is. dat je daar dus helemaal geen rekening mee hebt. Oh, nee. Hilarisch moment. Bizar, ja. toch? Ja, Er wordt zo'n fus gemaakt oefenen. over die zwangerschap. Ze is ja. gewoon zwanger. Hartstikke leuk. Maar moeten we dat allemaal weten? Nou ja, ze zal misschien niet op de buis zijn... en dat programma kan even niet doorgaan. Ja, we, en we gaan, gaan wel die, die dikke terug. buik op een gegeven moment zien, natuurlijk. Oh, ja. Kom, ja. Oh, goed. Ja, even gefeliciteerd. Precies. Dat is het belangrijkste. Hartstikke leuk oh. voor haar. Chris Wobbe. Ja, AZ ja. Groningen. Nou, FC Groningen heeft ook gescoord. Het is een uh, goede, uitgespeelde aanval, hoor. Mooi opgezet door uh, goede combinatie over de grond. Via Doan en Het komt de bal voor de voeten van Tom van Weert. En hij scoort laag, diagonaal in de hoek. En dus is daar de aansluitingstreffer. 2-1 nog wel voor AZ. Maar het doelpunt is op naam gekomen van Tom van Weert. En die <laughs> speelt nog altijd voor FC Groningen. John, zonder een Brabber, uh, We hadden nog een vraagje liggen over jouw favoriete film. Ik weet niet of je er nog over nagedacht uh, hebt... Um, maakt van Amélie wel een hele mooie film. Amélie? Gewoon een mooie film. Zeg maar niks. Is dat die vrouw die uh, ja, haakt? Nee, de mens raakt? Nee, de Fabuleux Destin de Amélie Poulet. een ah, Franse film. Dus gaan we gaan we allemaal kijken meteen. Met Depardieu waarschijnlijk ook. Want die is nee, een soort Rijk de Gooier. In van moet, die hadden jullie moeten kennen, jongens. Oh ja, Amélie? Ja, Amélie. Een klassieker. Ja, we kijken naar Marseille thuis, maar is Netflix weer. Um, we zijn er doorheen, John. Het wielerseizoen is begonnen. Waar kijk je nu naar uit? Ronde van Vlaanderen, denk ik. Ja, gewoon de klassiekers. Echte, ik... echte klassiekers, ja. Ja, nou ja, ik vond het met het omloop Omlopen Nielsblad ook al mooi begonnen. Hoor. Ja. Dus, uh, maar Vlaanderen en natuurlijk Amstel Race straks... Prachtig. Dat zijn de. En wie moeten we van Nederland letten? Tot volgende week. Oh, we zijn er doorheen. Oh, ja, dat ging heel even mis. Ja, het ging even mis. Uit het rijke bloeperarchief van de Nederlandse Radio. Uh, even goed nadenken. Al van de zes eredivisietrainers is bekend dat ze na dit seizoen weggaan bij hun. Club. Noem ze nog op? Ja, ja je ja, zit te ja, kijken het taal, oh. op het schermpje. hoe is ze nog op thuis. Ja, Vrede bij 1. Vitesse, uh, Van der Gaag bij Excelsior... Dat is twee. advocaat bij Sparta... is drie. Faber bij Groningen... Dat is vier. En Stegeman bij Herakles. Dat is vijf. Ja, en er is een zevende bijgekomen, Jurgen Streppel. Goedenavond. Nee, wie is dan die zesde. Goedenavond. 1, twee, drie, vier, vijf... Dit is de zesde, Jurgen Streppel is de, de zesde. dat het de zevende is. Oh ja. Wacht eens even. Wat gaat hier ja, we nu We bellen zo over terug. We, we gaan het even tot de moeder bijzoeken. In ieder geval, jij bent de volgende Jurgen hoor. De Perstribune. Een programma van Max. NPO Radio 1. Christisch, Christisch, Christisch. In de wijk Donderberg in Hoermond stem je woensdag of PVV of DENK.